Sekswerkers en exploitanten kunnen bij vrijwel geen enkele Nederlandse bank een zakelijke rekening of een hypotheek krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO- en CRV-programma Pointer dat de acceptatiecriteria bekeek bij 14 banken. Alleen online bank knap accepteert sekswerkers onder voorwaarden voor een zakelijke rekening, maar geen exploitanten in de seksindustrie. De Nederlandse banken zijn bang dat als ze bedrijven in de seksbranche als klant accepteren, ze daarmee uitbuiting, mensenhandel en witwassen mogelijk maken. Banken mogen grotendeels zelf bepalen wie ze als klant accepteren. Het Europees Geneesmiddelenbureau adviseert positief over de coronapil van farmaceut MSD. Er is nog wel meer onderzoek nodig, maar vanwege het stijgend aantal besmettingen en doden in Europa geeft het EMA nu al dit advies. De virusremmer kan worden gebruikt door volwassenen die geen extra zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico hebben om ernstige covid te krijgen. Het weer bewolkt met soms wat motregen en een matige zuidwestenwind. Met 12 graden is het zacht. Vanavond en vannacht meer regen, minimaal rond 10 graden. En de loop van morgenochtend droog. Morgenmiddag wordt het kouder. En na het weekend is het rustig en fris herfst weer met wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Lokaal Kabaal. Zandvoort Insight. Dolly Tempierik. Naar Zandvoort aan zee hoorde je hier bij NA Radio Lokaal Kebaal. Goedenavond. Uh, mijn naam is Roy van Buringen. En aan mijn zijde is, we kennen Carlo en Irene, we kennen Peppi en Kokkie. Uh, Basie, Nadia, nog vele andere duo's. Maar wij zijn uh, Dolly en Roy, hè. Ja, ja goedenavond, goedenavond allemaal. Goedenavond, Hallo. hartelijk welkom bij Lokaal Kabal, hier bij NA Radio. Deze week uh, staan uh, ja, lokale omroepen centraal bij NA Radio met lokaal kabal. En, en dit is editie Zandvoort aan zee. Ja, en dit hoorde je. Dus. Ja, dat kon je al horen. Ja. Iedereen had het al kunnen raden eigenlijk. Ja, ja. helemaal leuk. Helemaal stroomt leuk. ook binnen met de whatsappjes. Hé, hey, jullie zijn uit Zandvoort. Jullie zijn vast uit Zandvoort. Nou, ja. Dat klopt mensen. Wij zijn uit Zandvoort. En wij zijn hier van Zandvoort Insight. Een internetplatform. Ja, in uh, Zandvoort uh, ja, Insight uh, staat uh, centraal vandaag. En Zandvoort staat centraal. En uh, Zandvoort centraal betekent dus ook... Uh, dat, uh, ja, dat we heel veel leuke dingen gaan doen uit Zandvoort. Want onder andere hebben we meteen een interview met Hilly Jansen... over uh, de cultuurmaand in Zandvoort. Ja, de, de hele maand november is een cultuurmaand... en Hilly Jansen is de directrice van het Zandvoortsmuseum. En zij gaat ons wat meer vertellen over die wonderschone maand. En we hebben verder ook een, een zangeres... Ja, een zangeres Die net uh, weer een nieuw nummer heeft opgenomen. En daar gaat ze over vertellen. En uiteraard gaan we dat nummer ook draaien. Ja, en tot slot hebben we ook nog een uh, interview... met uh, David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort. En uh, de wethouder um, Ja, ik, ik, Raymond van ja, Haafden. Ja, dat is de goede naam inderdaad. <lacht> en daar gaan we ook wel iets heel duur mee doen. Dus uh, <lacht> ja, blijf, allemaal, wordt... blijf allemaal luisteren. En vooral, het is, vergeet wel niet... we gaan vanavond gewoon heel veel luisteren... naar... Um, ja, naar uh, lokale artiesten. En niet alleen lokale artiesten, want Zandvoort telt ook heel veel bekende artiesten. En wij zeggen yes dat we hier zijn, maar dat zei Ellen Clark ook hier bij NA Radio. Yes!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 <laughs> oh, yeah. Yeah. Italy, oh. Hi. When I, hi, hi, hi, hi. I say, yeah, yeah, yeah. Ik zeg yes hier op NA Radio bij Lokaal Kabaal. En uh, lokale artiesten uit Zandvoort uh, staan uh, centraal. En waaronder Zandvoort uh, kent ook Alan Clark. Hij is uh, geboren en getogen Zandvoorter. Nou, in ons niet helemaal wat ik zeg natuurlijk. Maar, ja, Haarlem, hè, geboren. Haarlem, geboren, maar, maar wel opgegroeid getogen, in Zandvoort. Getogen, getogen inderdaad ja, in Zandvoort. Zeker. En dat zijn er vele. Uh, ja, Roy. inderdaad. En ja. voordat we naar de volgende artiest gaan, want we hebben er een aan de telefoon. wil ja. ik iedereen vooral oproepen om naar de studio uh, te whatsappen. Uh, Laat vooral weten wat je van deze uitzending vindt. Of van Zandvoort vindt. Of heb je wat leuks te melden? En het leukste appje vandaag krijgt een leuk uh, ja, goodie pakket uh, van uh, ons. Uh, samengesteld door Zandvoort Inside en NA Radio. Maar wat moet je daarvoor doen? WhatsApp nu de studio: 088 850 51 52. En dat moet je vooral doen om uh, kans te maken op uh, die goodie pakket um, ja, Vanaf uh, de WhatsApp gaan we door naar uh, de volgende artiest die we klaar voor hebben staan. En dat is uh, onze ja, Zandvoortse artiest. En dat is Lea Bos. Goedenavond, Lea. Goedenavond, hallo. Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken om in onze, ja, in onze studio plaats te kunnen nemen via de telefoon. Want uh, ja, jij bent zangeres en we kennen jou al een tijdje natuurlijk van Zandvoort in Zuid. Maar uh, nu maakt Noord-Holland ook kennis met jou, dus dat is wel heel erg leuk, toch? Ja, super tof. Ja, wel een beetje spannend ook. Ja, spannend. <laughs> ja. ja, dat is heel wat anders hè, als in de lokale belangstelling staan. Dan ineens uh, sta je voor heel Noord-Holland. Ja, precies. Ja. Maar Lea, uh, uh, vertel, want uh, we hebben vernomen dat je een uh, nieuw nummer gaat uitbrengen. Want hij is er nog niet helemaal, heb ik begrepen. Dat klopt inderdaad. Jullie hebben lekker een primeurtje te pakken hier. Nee, hij staat inderdaad oh, nog niet online. Ja, dat komt allemaal nog uh, in, de, ja. in de nabije toekomst. Ja. Nee, maar inderdaad een nummer opgenomen. Het is uh, een koffer ja. uh, van uh, Nooit of Nooit van Herman van Veen. Het is een ja. nummer wat vrij onbekend is van hem. Ja. Uh, maar het is een supermooi nummer. En uh, daarom kon ik ook eigenlijk niet anders dan het gewoon een keertje opnemen. Ik ben heel benieuwd Lea, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, uh, Lea, hoe lang zie jij al? Oh, uh, als ik mijn moeder mag geloven... dan is dat al vanaf dat er geluid uitkwam. Oké. Okay. Zeg maar. <laughs> <Ja. laughs> maar ik ben echt begonnen met, met mijn stem op een hoger niveau krijgen. Ja, dan, dan kijken we toch naar... waarschijnlijk begonnen uh, rond uh, 10, 11-jarige leeftijd met zanglessen. En ja. eigenlijk uh, nooit gestopt. Nooit gestopt. Maar je bent niet alleen uh, uh, goed in, in, in zingen... maar je acteert ook. Hè? Je, je bent een echte uh, theaterbeest... Hebben we begrepen? Ja, dat ook. Ja, uh, uh, ja hè? Ja. En, en doe je daar nog wel eens wat mee met acteren? Of staat dat op een laag pitje? Nou ja, nu natuurlijk. Kijk, met deze tijd het is het allemaal weer een beetje omhoog aan het komen. Dus het is even inderdaad heel lastig om goed te peilen waar je aan de bak kan. En of je aan de bak kan. Ja. Dus op dit moment inderdaad staat dat even op pauze. Maar dit was dus wel de tijd om... Een, een nummer op te nemen of, of zoiets te gaan doen. Absoluut. Daar moet je ineens alle de tijd voor. Ja. Hartstikke mooi. Uh, Lea, ik denk dat we maar gewoon uh, gaan luisteren. Ja, nog goed. Ja, we gaan even luisteren en dan komen we zo meteen gewoon nog heel even bij jou terug. Is dat, is, is dat leuk, Lea? Dat vind ik helemaal leuk. Tot zo. Oké, okay, blijf, blijf luisteren. Luister mee. Nooit of nooit van Lea Bos hier op NH Radio. Ja. Dat is onze enige echte Lea Bos uit Zandvoort. En uh, we hebben er gewoon nog aan de telefoon. Hoe vond je het nou dat uh, je zo lekker luid te horen was op NH Radio en gewoon in heel Noord-Holland? Ja, super tof. Het is echt wel even... Het, het voelt nog niet heel echt of zo. Zullen we de luisteraar gewoon even vragen wat zij ervan vonden? Van het heel liedje? graag. Dan ja, gaan we, zeker. Gaan we vragen? En Le Lea, ik wil jou uh, heel erg uh, bedanken. In ieder geval uh, voor... Uh, We voor, hebben uh, al een reactie binnen, mag ik? Ja, oh, zeker? Er is een WhatsApp binnengekomen. Zit met tranen in mijn ogen. Super mooi, oh. Lea. Een kus van je schoonzus. Nou, wat lief. Wat een <lacht> nou, lief bericht. Hartstikke lief. In ieder geval laat het vooral uh, weten wat je van deze uitzending uh, uh, vindt. En, uh, ja, en uh, daar zijn wij heel erg Benieuwd naar nou, bij NA Radio. Lea, mogen wij jou heel erg bedanken van deze plek. Vanuit deze plek. hetzelfde. Dankjewel. En heb je al enig idee wanneer het nummer uit gaat komen? Zo snel mogelijk. We Zo snel mogelijk. Oké, ik neem aan via Spotify en uh, iTunes ja, en dergelijke verkrijgbaar. Ja, ja, zeker. Hartstikke goed. Succes, Lea. Het was Dank heel wel. mooi. Dank je wel. Dag. Dag. WhatsApp, nu de studio. 088 850 51 088-850-5152. Hmm.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 Take the Alexa, they swear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 Be fine. Zij maakt het ook mooi. Ja, en dat was, uh, dat was Wendy Moore uh, met. Uh, wat was we ook weer, Dolly? Elixir. En, ja. Uh, ja, een, van, een... Uh, een van haar hits. Ja. Uh, ja. Wendy uh, is ook een Zandvoortse uh, zangeres. Uh, Singer-songwriter eigenlijk. Hè, want ze begeleidt zichzelf op gitaar. En ze schrijft alles zelf: uh, veel Engelstalige popmuziek. En uh, ja, ze is toch wel een redelijk bekend gezicht aan het worden inmiddels in Nederlandse popscene. Ja, zeker. En ja. Uh, ook uh, in Noord-Holland natuurlijk heel erg belangrijk. Dolly, uh, wat ook heel erg belangrijk is: het ja. is uh, Cultuurmaand in Zandvoort. Dat is uh, zeker belangrijk. Wij hebben nou. iemand uh, gesproken. En zullen we daar maar even naar luisteren? Laten we dat doen. We doen. Ja. We doen. U uh, gaat een interview horen van, uh, met Hilly Jansen. En uh, Dolly is uh, even bij Hilly op bezoek geweest. Ik heb een interview met een zeer belangrijke dame uit Zandvoort. Een duizendpoot van de Eerste Orde. En ontzettend creatief. Begenadigd kunstenares Hilly Jansen. Goeied goedenavond. Wat moet ik daar nou op zeggen? Nou, weet ik niet. Nou, nou, niks, hè? Fijn dat ik mee mocht doen. Ja, zeker. En leuk dat je bent aangeschoven en dat je bent gekomen. Want je hebt echt iets heel bijzonders te vertellen. Zandvoort is deze maand echt een, een, een waanzinnig mooi dorp. Ja, daar zijn we zo trots op. Dat zijn we natuurlijk het hele jaar door. Maar vooral nu in de november cultuurmaand. Want we hebben nu met z'n allen laten zien... dat we heel wat te bieden hebben in Zandvoort. Op cultureel vlak ook nog. Ja, nu zijn jullie altijd met, met, uh, hey, in die cultuursector heel druk bezig. En ja. altijd mooie exposities, uh, leuke evenementen. Ja. Uh, jullie komen altijd heel bijzonder uit de hoek. Voor de jeugd wordt altijd veel gedaan. Uh, maar wat maakt het dat deze maand ten opzichte van alle andere maanden... nou zo enorm bijzonder is? En waarom zouden de mensen nu naar Zandvoort moeten komen? Ja, en er staat: We hebben een hele mooie website ontwikkeld. Ja. Uh, wwwcultuuragenda Daar staat het hele aanbod op. We hebben inderdaad van de kleintjes tot, tot oude mensen... tot uh, cultureel theaterachtige dingen... Uh, hele mooie galeries en ateliers die meedoen. Dus als je nu nog zegt van Zandvoort is cultuurarm... dan weet ik het niet meer. Nou, en zo te horen is er voor ieder wat wils... He, want uh, ja, cultuur is natuurlijk heel veelomvattend. Ja. He, het, het kan. Uh, uh, kunst he, houdt het uh, dikwijls in. Zeker. En maar in alle vormen van kunst. Is er is een aanbod deze maand? Ja. Wat, wat zijn de speciale dingen? Nou, ik denk Als je nu kijkt op de agenda, dan, dan heb je altijd highlights. We hebben afgelopen weekend een highlight gehad... met Mozart in, in de Agatha-kerk. Maar daarnaast was dan jazz. Daar had ik ook heel graag naartoe gewild. Maar ook uh, de oude brandweerkazerne met allemaal kunstenaars erin. Dus je weet bijna niet meer waar je naartoe moet. En ja, je per dag heb je dan zo'n paar uur... waarin je kan slenteren van de ene locatie naar de ander... Maar als ik nu kijk naar volgend weekend, dan hebben we de... Uh, waterleidingduinen voor kinderen. En dan kun je heel stoer hutten bouwen. En een uh, uh, natuurbeleefmiddag. En het kost niks. Dus ja, ga lekker onder, met je onder, kinderen. Onder begeleiding ook ja, van iemand? Tuurlijk. Onder begeleiding. Die gaat van alles vertellen over de duinen. Dus je leert er ook wat. Ouders mogen ook mee. Je moet je wel even aanmelden. En dan kun je om tien uur vertrekken. En je kunt om twee uur 's middag vertrekken. Nou, fantastisch. Want er nou, is van... in de duinen enorm veel te zien. Ja, waarvan je geen idee. Heb wat ja. het is en daar is heel veel over te vertellen. Ja, en ik denk ook gezond, ja, lekker naar buiten, uh, trek een uh, goede jas aan en, ja. en een paar laarzen en je kunt uh, lekker uh, gaan. Ja, en dan voel je je achteraf ook weer een nieuw mens. Hè? Zeker weten. En ja. dan denk ik nog een van die highlights waarvan ik dan zelf denk: oh dat moet ik gezien hebben, dat is Fem en Daan. En, en die draaien door en die draaien door in het pop-up raadhuis. Dus het museum wat nu tijdelijk in het raadhuis gemaakt is. En, en wat valt daar dan te draaien? Of, want nou, we hebben natuurlijk dat het dubbel bedoeld is. Ja, die, die uh, geluidsinstallaties van uh, Jelle Atema... de koffergrammofoons, dus van, hoor je van die krakerige muziek... en die zoveel torenplaten. En ja, daar doen zij een act. En uh, het zijn hele leuke meiden die ook uh, op Oerol hebben gestaan. Dus. En een ja. van die meiden woont in Zandvoort... Dus dus die vindt ja, het leuk om, Jelle, hier, hè? Ja, ja. om hier op te treden. Ja, en dat is niet de eerste de beste. Ze is een goede actrice. Ik heb haar wel. Ik heb, ik heb wel eens gezien aan het werk. En het ja. Van, ja, ik ben heel erg onder de indruk van haar. En ik ben heel erg onder de indruk uh, van de expositie van Jelle Attema. Zo. Met al die prachtige uh, grammofoons van vroeger. Mooi, Alleen dat al is ja. dubbel en dwars de moeite ja. waard. Dus dan worden in dat weekend dus twee fantastische dingen samengevoegd. Ja. Ja. En uh, zij gaan daar een soort cabaretvoorstelling uh, ja. geven. Ja. Hè? Ja. En het ook moet gratis, echt, gratis weer? Uh, dat moet je echt aan hun overlaten. Ja, het ja, is gratis. Ook gratis, ja. maar ook wel ja. reserveren van tevoren. Ja, hè? Want, je uh, bent beperkt in je zitplaatsen. Ja, het is, het is uh, vrij uh, We klein, doen dat het gewoon vindt. met een corona-check. Ja. En uh, nee, we horen natuurlijk weer parentie, mondkapje wel of niet erbij. Dat, dat merken we dan wel, maar uh, Fem en Daan staan er. En wij ja. ook. Ja. ja, want jullie hebben bepaalde dingen georganiseerd die hoeven niet gereserveerd te worden. Maar ook een aantal voorstellingen en evenementjes die wel gereserveerd moeten worden. Maar dat is aangegeven op de website, ja. hè? Ja. Dat dus ik zou zeker even gaan kijken voordat je ergens naartoe stapt... van ja, uh, moet ik reserveren van Dat tevoren. je voor een dicht de dichte deur komt. Dat en is wij hebben me. zoiets van komen er wel mensen? Want we willen ook wel weten van heeft, is het Tuur. de moeite waard... om uh, een begeleide uh, tour door de duinig te gaan maken... als ja. er geen kinderen zijn. Dus, ja, dus het is gewoon even vertellen van uh, hoeveel zijn er... hoeveel ja. animo is er voor Hartstikke goed. Nou, ik uh, ben blij. Ik vind het fijn dat je, dat je hebt kunnen komen. Ja, en dat gedaan. we hier even over ja. hebben kunnen praten. Hilly, ontzettend bedankt voor je uitleg. En uh, mensen in Noord-Holland... kom natuurlijk de komende weekenden naar Zandvoort... prachtige exposities en hele leuke dingen te beleven. En in Hans Zandvoort hoef je je sowieso nooit te vervelen. Maar deze maand maakt het wel... Extra bijzonder. Heb je goed gezegd. Hartstikke mooi. Dank je wel, Hilly.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 Trepper Earth hier op NA Radio en met Rain. En ook weer zo'n Zandvoorts artiest die vandaag centraal staan... hier bij NA Radio bij Lokaalkebouw. Wij zijn Zandvoort inside, Dolly en Roy. En Dolly, um, ja, Trepper treedt al wel heel veel op nog. Ik heb, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik... Ik heb hem, ja, als je dan werkzaam bent bij de radio... en ik hou dan uh, altijd wel rekening mee met de programma's... dat je in ieder geval één Zandvoortse artiest draait. Dat vind ik dan, dat is mijn gein. Ja. En uh, ja, toen ben ik Trappert is tegengekomen. Ik vind het zo'n fantastische zanger. En ook weer van dat jonge talent, want het is nog een hele jonge knul. Net zoals Wendy Moore, die is ook nog heel jong. En, en Lea, die is ook nog heel jong. Ja. En Alain, uh, betrekkelijk jong. Nou ja, die startte jong natuurlijk. Ook, maar dat is zo leuk als je in zo'n dorp woont. en uh, hè, Wij zijn dan wel geen palingdorp, maar wij zijn meer zo'n garnalendorp, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, de garnalensound. Maar ja. uh, dit is ook weer inderdaad zo eentje. Ik vind het een mooi nummer. Ja, en vindt u het nou leuk om thuis uh, ook een beetje meer Zandvoort te volgen? Dat kan allemaal natuurlijk uh, via de pagina Zandvoortinside.nl waar wij als Zandvoortinside te volgen zijn natuurlijk ook op YouTube en uh, Facebook en met allemaal leuke items, nieuwsfeitjes... Uh, maar ook met leuke programma's, net als hier bij N.A. Radio. En wat ook een van die Zandvoortse artiesten is... en uh, die wel heel erg bekend is geworden... en uh, niet in Zandvoort is opgegroeid, maar wel heeft gewoond... en gewerkt vooral, dat is onze enige echte Jeroen van de Boom. U en, kent hem wel. Uh, we, we gaan hem <laughs> draaien. En deze is voor al onze vrienden. Deze is voor jou. Mijn vriend dan.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 Ah no ja Roen van der Boom hier op NH Radio bij uh, Lokaal Kabaal met Zandvoort Inzijd. En we maken lekker kabaal met onze lokale artiesten... waaronder uh, ja, Jeroen van der Boom ook één van die artiesten is geweest... die wat met Zandvoort te maken heeft. En die draaien we gewoon uh, vandaag. Hartstikke leuk. was trouwens wel even een vraagje op de WhatsApp... of ik bier aan het halen was, omdat ze Dolly alleen hoorden, Maar ja, Dolly was even te gast bij Hilli En wij waren oh, samen te gast... In dat interview. Met, ja, in dat interview. En wij waren samen te gast uh, bij uh, de burgemeester en wethouder. Ja. En daar hebben we een heel leuk gesprek uh, mee uh, gevoerd. En uh, mijn voorstel is dat we daar lekker naar gaan luisteren. Laten we dat doen. Zoals gezegd zijn wij uh, te gast in het uh, gemeentehuis. Net is hier collegevergadering geweest aan deze tafels. Goedemiddag uh, wethouder Verhaafde, burgemeester David Molenburg. Uh, het is nu middag, want we hebben dit van tevoren opgenomen. Um, nou, ik kan niet zeggen hartelijk welkom, want uh, eigenlijk zijn wij hartelijk welkom in het raadhuis. Ja. ja. Dit, uh, dit is speciaal natuurlijk voor lokaal kabaal. We laten de luisteraars zien hoe het is in Zandvoort uh, te wonen. Maar ook uh, te werken. De muzikanten zijn aan het woord. Maar we vonden het ook wel leuk om mensen uit de politiek Zandvoort te woord te staan. Um, eigenlijk uh, twee uh, relatief uh, nieuwe... Ja, wethouder en burgemeester. Uh, u bent een jaar burgemeester op dit moment. U, denk ik, anderhalf jaar? Anderhalf jaar, ja. Ja, anderhalf jaar. We gaan zo meteen nog aan het einde van het interview een quiz doen. Dus dat is wel spannend, maar wel erg leuk uh, voor, ook voor, voor de luisteraar. Um, ja, hoe is het nou op de, in deze rare tijd om toch uh, de politiek te bedrijven... de positiviteit te behouden voor de bewoners van Zandvoort, um, burgemeester... Nou ja, het is natuurlijk een hele, hele bijzondere tijd geweest. Even voor jouw beeld. Ik was zelf drie, vier maanden wethouder toen de coronacrisis uitbrak. En zeker in het begin was dat natuurlijk ongelooflijk heftig. Omdat mensen absoluut niet wisten wat er, wat er over ze heen kwam. Um, en ja, dat heeft, heeft zeker in die beginperiode ertoe geleid dat we gewoon heel intensief hebben gecommuniceerd met iedereen. En via brieven. Uh, en, uh, en uiteindelijk zie je natuurlijk toch dat er veel meer bekendheid komt met het virus en wat dat betekent. Maar ik heb grote bewondering voor uh, de wijze waarop iedereen zich daar doorheen uh, geslagen heeft. Zeker als je kijkt, we hebben natuurlijk heel veel ondernemers die heel zwaar uh, getroffen zijn, met name in de HORECA. Um, ja, en hoe die dat hebben opgepikt en uh, ja, er toch het beste van gemaakt hebben. Dat, uh, dat is zeer bewonderenswaardig. Ja, want uh, meneer Van uh, hoe uh, ja, dus het zandwoord staan toch wel ook bekend als samenhorigheid. Hè? Als er wat is, staat iedereen op. Je ziet het op verschillende manieren. Ik denk in dit geval ook. Ja, duidelijk. Ik trad aan, toen had de coalitiepartijen met elkaar afgesproken... dat er een corona-herstelfonds zou komen... waar heel veel geld in gestopt werd om niet alleen de ondernemers... maar ook de inwoners zelf beter uit deze crisis te, komen, te laten komen dan daarvoor. En ook, zeg maar, structureel beter. Dat betekent dat je ook met inwoners, met verschillende vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere organisaties echt in gesprek kon gaan en zeggen, waar kunnen we je mee helpen, wat heb je nodig en hoe zorgen we er nou voor dat je als organisatie, als vereniging, nou ja, je leden kan behouden of mensen met elkaar in de buurt meer contact zoeken. We hebben natuurlijk hier in Zandvoort een pluspunt die zoveel mogelijk is doorgegaan om de mensen het sociaal contact te laten houden. Dus nou, ik denk dat je inderdaad met enige trots, en dat is niet de enige uh, periode het afgelopen jaar, terug mag kijken op de, de samenleving hoe die met elkaar uh, zeg maar het hele proces hebben doorlopen. Ja. Ja, dus het zijn niet alleen de ondernemers, maar ook uh, de bewoners en de, de, de organisaties die, uh, die ook belangrijk zijn in onze maatschappij. Ja, we hebben in ieder geval voor gezorgd dat mensen die dreigden uh, zeg maar, in de eenzaamheid uh, een beetje alleen thuis te zitten en uh, de, de ramen naar buiten te kunnen kijken, om die mensen wel te blijven betrekken en met ze in gesprek te gaan. En ik denk dat dat uiteindelijk goed gelukt is. Burgemeester, uh, hoe, uh, u spreekt denk ik ook wel bewoners op straat. Hoe reageren de bewoners in Zandvoort uh, op deze ontwikkeling? Nou ja, wat, je, wat ik zeg, in het begin was er natuurlijk heel veel onzekerheid... en heel veel ook echt wel angst. En wat je natuurlijk ook zag, was dat omdat niemand naar het buitenland ging... Het, eh, met name in die zomer van 2020, extreem druk was in Zandvoort. Uh, het was ook fantastisch weer, dus iedereen kwam deze kant op. En, en het was natuurlijk, alles was dicht. Um, dus dat leidde toch wel tot, tot uh, de nodige onrust. En dat is, gelukkig is dat door de periode daarna, is dat goed geluwd. En wat je natuurlijk ziet, is dat ondertussen veel meer iedereen gewend is... om, om te leven met de situatie... Uh, wat we ook gelukkig zien is dat in Zandvoort relatief gewoon wel uh, de vaccinatiegraad hoog is. Uh, niet het allerhoogste in de regio, maar toch echt het overgrote deel... van de Zandvoortse inwoners heeft zich laten vaccineren. Nou, dat, dat vind ik ook zeer bemoedigend. Want dat betekent dat mensen ook gewoon vertrouwen hebben in, in dat middel. En tegelijkertijd, ja, het is ook wel een beetje hol en stilstaan. Hè, want uh, we zitten nu weer in een periode waarin er mogelijk weer... weer andere maatregelen komen. Uh, er komt veel uh, vanuit Den Haag steeds uh, over ons heen. Dus het is ook ja, aan ons de taak als lokale bestuurders... om, om ook de vertaalslag te te maken. Maar ik merk dat... over het algemeen mensen er gewoon heel goed mee omgaan. En ja, nogmaals, dat is uh, niet alleen... Uh, de individuele inwoners... maar ook, wat, wat Raymond zegt... Uh, de organisaties. En, uh, en gelukkig ook... de horecaondernemers. Als we kijken, er wordt gewoon goed gewerkt... met die corona-check-app op dit moment. Nou, daar doet eigenlijk niemand moeilijk over. En daar ben ik ook heel blij. Even corona opzij. We zullen er nog lang... voorlopig nog even mee moeten leven. Um, als u aan Zandvoort denkt... Uh, Meneer Van Aafden. Wat denkt u als eerste? Formule 1. Formule 1. En u? Nou ja, ik, van oudsher ben ik gewoon een bezoeker van het strand. Dus ik denk onmiddellijk aan de zee en het strand. Nog even terug naar de Formule 1. Hoe heeft u beleefd? Ja, uh, geweldig. Uh, het was natuurlijk uh, vorig jaar al uh, een probleem uh, dat het niet doorging. En ik merkte toen ik aantrad dat, dat, dat die vlam, die eigenlijk een paar jaar ervoor al was ontstoken, uh, dat die eigenlijk behoorlijk gedoofd was. En uh, we zijn in december vorig jaar begonnen om met de, met name de ondernemers weer in gesprek te gaan om te kijken: van, kunnen we dat, dat vlammetje weer tot een grote vlam laten komen? Uh, daar, daar was wel vertrouwen. Uh, en, en vervolgens zijn we natuurlijk vanaf. Nou ja, december, januari dit jaar, echt aan de slag gegaan... ook met de organisatie van het de Dusk Grand Prix... en met de grote groepen ambtenaren... om alles in gereedheid te brengen voor het evenement aan zich. Gelukkig, gelukkig is het doorgegaan. Weliswaar met minder toeschouwers dan oorspronkelijk bedacht. Maar het mocht doorgaan en daar waren we... uiteindelijk als je terugkijkt, iedereen heeft het erover... die er geweest is, die het gezien heeft, niet gehoord heeft, niet gelezen heeft. Alleen maar trots dat het op die manier georganiseerd kon worden. En ja, het is gewoon één groot feest geworden. En dan nog niet eens met alle toeschouwers... die een kaartje hadden gekocht. En nog niet eens met alle mensen die het, graag het dorp... ook een feestje hadden willen meemaken. En, en dus is er nogal wat te wensen voor volgend jaar. Als u terugkijkt naar de Formule 1, burgemeester... Um, verwacht zoals u hem had verwacht... Nou, sterker nog... Uh, um, je, hebt, je hebt van die momenten... dat gewoon alles op zijn plek valt. En dat, en dat was hier het geval. We hadden natuurlijk met heel veel rekening gehouden. Zelfs van tevoren werden er nogal stevige demonstraties aangekondigd. Uh, zelfs op de, op de vrijdag... dat nog een aantal boeren bedachten hadden... om met hun tractoren deze kant op te komen. Ja, en als je dan... ...kijkt aan het einde van zo'n weekend. Ik, ik herinner me, voor, voor mij was het moment van opluchting... ...dat ik wist dat 90% van de mensen zondag eh, aanwezig was op het terrein... ...en dat het zonder kleerscheuren tot op dat moment was verlopen. En toen dacht ik, nou dan, dan redden we het ook nog wel... ...om iedereen weer netjes naar huis te krijgen. En toen, tien dagen later, twee weken later... ook nog bleek dat er totaal geen besmettingen uit dat uh, evenement voor te waren gekomen. Ja, toen, toen was mijn geluk helemaal compleet. Um, ja, dus ik kijk terug op, op, op gewoon een fantastisch weekend. En ik had eigenlijk natuurlijk verschillende rollen. Um, mijn belangrijkste rol was openbaar orde en veiligheid. Uh, en ja, hoe dat verlopen is, daar ben ik heel, heel blij mee. Dan de media-aandacht, slot. Die heeft het ook behoorlijk goed gedaan voor Zandvoort. Want uh, we, hoef, we hoefden geen tv-programma aan te zetten... en Zandvoort was weer mooi in beeld, wethouder. Nee, dat klopt. Uh, en ja, je, je, je rekent erop dat er inderdaad heel veel media-aandacht... Uh, op dat moment ook inderdaad in Zandvoort en vanuit Zandvoort uh, de wereld ingaat. Ik meen dat er iets van 300 journalisten uit het buitenland uh, in Zandvoort waren. die allemaal op een eigen manier uh, ons in beeld hebben gebracht. Uiteraard met de coureurs en de teams die hier uh, aanwezig waren. Maar we hebben wel in de aanloop er naartoe. onder een bijzonder groot vergrootglas gelegen. Hè? Ja. Want iedereen, alle media. ging natuurlijk zich afvragen of het ons wel ging lukken. en of het allemaal wel goed ging. En ja, wat, wat, wat David al zegt. Uh, uh, alles had mee. Hè? Het weer speelde mee. Uh, het feit dat Max uh, Pop position haalde dat hij ook nog wint. Uh, ja, dat, dat heeft allemaal wel een belangrijke bijdrage geleverd uh, om er een succes van te maken. Het feit dat, dat het mooi weer was, kwamen de mensen graag op de fiets. Uh, uh, en, en als het anders weer geweest was, dan had het misschien een andere uh, situatie opgeleverd. Maar uiteindelijk, uh, en dan hebben we, zeg maar, ook de organisatie, internationale organisatie van Formule management, ook uh, met ons naar ons gekeken hoe dat kleine landje toch in staat is gebleken dit allemaal te organiseren. En als voorbeeld geldt voor een hele hoop andere evenementen in de wereld... Eh, die daar georganiseerd worden. Dus nou, ja, het is toch wel weer mooi dat we het ons op de kaart hebben gezet. Nou, dat is heel mooi. Tot slot, uh, burgemeester, uh, u heeft ook een hoop quizjes moeten doen... Uh, tijdens die Formule 1, uh, heb ik vernomen, over Formule 1 en Zandvoort. Um, we gaan er zometeen ook eentje doen. Je meent het. Ik weet het. <lacht> en, uh, maar we gaan eerst even stukje, uh, naar een stukje muziek luisteren... en dan komen we zometeen bij u terug. Woehoe. Audio. Goodbye old friend Hope I will see you again Someplace, sometime like the day net. in het raadhuis met de burgemeester David Molenburg... en uh, wethouder Raymond van uh, Haafden. Um, ja, zoals we beloofd voor de muziek, uh, we zouden een quizje gaan spelen. De Zandvoort-quiz. Uh, onze ja, de lieve dorpsgenote Freek Veldwits heeft hele leuke vragen... voor jullie bedacht. Uh, de burgemeester heeft een belletje, die wil ik even horen. Ja, kijk. En uh, de wethouder heeft een, toeter. Ik, ik, ja, ik een moet, toeter. ik moet trouwens één ding bekennen, En dat is dat uh, als onderdeel van mijn inwerkprogramma... zou ik met Freek gaan wandelen in oh. het dorp. En dat is er door corona toen niet van gekomen. En we hadden het gepland staan. En ik zou zelfs mijn schoonvader van 80, die geïnteresseerd is in geschiedenis, meenemen. Maar toen stormde het zo hard... dat uh, het uh, uh, geen goed idee leek om op pad te gaan. Dus die wandeling die moet er nog steeds gaan komen. Dus dat is... Hij staat op de rol. Hij is zeker aan te raden... Ja. Uh, er is ook een stukje van de wandeling te zien op uh, Zandvoort Inside. Ja. Daar staat een hele mooie dus reportage uh, van Freek ja. Heldwig. En dat de, uh, nee, nee, een paar dat, medewerkers van Zandvoort die Zuid meelopen. Op YouTube heeft er geen zegen gerust op, op het vinden van een moment. En, ja, ik werd volgens wakker en het stormde zo hard. Dat, en Freek was me voor die belde En die zei: Nou, lijkt me geen goed idee. Nee, maar ja. ja. We komen nog genoeg zaterdag. Daarom. Gelukkig wel. En um, ja, wat uh, leuk is in ieder geval die vragen. En wat de prijs is, ze weten het zelf nog niet. Dat is een lunch met Polite Pierik. Oh, dus, nou, nou, nou, dat, dat gaan we echt ons best doen. Dat, uh, nou, nee, dat is eigenlijk ja. zeker dan ga ik zeker de prijzen iets, Dan ga ik de vragen iets makkelijker maken, Roy. <laughs> nou, we gaan bij vraag 1 beginnen. Uh, burgemeester en wethouder, houden hand bij het wel en de toeter natuurlijk. Dolly, wat is de eerste vraag? De eerste vraag is, ik heb er acht voor jullie... dus blijf geconcentreerd en gefocust. Ik heb mijn leesbril op, maar dat zie ik eigenlijk nog minder. Um, het gaat over het raadhuis. Daar horen jullie echt wat van te weten. Veel van te weten. De vraag is, wanneer is het raadhuis gebouwd? Ik geef drie opties. A. 1910. B. 1930. Of C. 1912. Wie zegt het antwoord? C. C. Dat is het wet, juiste het antwoord voor... Wethouder van Haafden. Eén punt voor Wethouder van Haafden. Het ding van hem is veel harder. Dus daarom hoor je mij niet. Nee, ik ga ja, strenger op aanleggen. Maar Jullie hebben de wethouder de, de, ja, de, ja, de, de, de roeptoeter gegeven. Nee, je ah, je en een mij een bescheiden belletje. Maar. Nee. <laughs> dus, oh, oh, we, moeten, we moeten echt heel erg... <hijen> ja, maar ik ga op Ja, ja. We gaan naar vraag twee. Oké. Wat zat er ook in het raadhuis? Was dat een winkel? Een... Ik was, ik, had de optie. Ja, ik, dat? Ja, ik weet het. Ja, ik ook. Ja, dat, is dat, waar de, dat is bij de deur waar nu die pop-op zit. Daar zat een politiebureau vroeger. Dat is heel goed. Zo. Is dat een extra nee, bonuspunt? een nee, één punt voor de burgemeester. En um, u wilt zeggen dat er val van was gespeeld... Nou, je moet eerst de vraag en mogelijk eh, nee, de antwoorden nee, nee, nee. laten uitspreken, lijkt mij. Wat nou. wordt de nieuwe regel? Kan je gewoon op drukken als je het weet. Zonder ja. ik het op oh. druk als alles ja, U Ik eerder drukken. Laten we okay, dat afspreken. Okay. We gaan naar vraag 3. Je hoeft niet te wachten op mijn opties. Oké. Okay. Hoe heette het eerste hotel aan de Boulevard? Was dat het hotel het Oude Posthuis? Hotel Lamy of het Groot Badhuis? De wethouder was als eerste de Grootbadhuis. En dat is correct. Ah, het is toch niet te geloven Zit hier. Uh, wethouder van de <laughs> ja, ja, nee, nee. niet een brugker, Terwijl, terwijl de, burgemeester de, burgemeester de burgemeester dichterbij heeft gewoond. Vingers ja. <laughs> bij de knoppen. Het gaat over het circuit. Weten ja. jullie ook vast en zeker wel. En de vraag is, hoe lang is het circuit? Is dat A, 4... 1259 kilometer? Nee. nee. Wat is dat? 4000? Nee, vier 4259, denk ik. Bedoel je? Of 5 kilometer of 5 kilometer en. Hey, nee. wie was er eerst? Ik kijk even naar de jury. De toeter hoorde oh, het eerst. Was nee, de toeter nee. het eerst? Nee. Ik, dacht, ik, nee ik, ik probeer eerlijk te zijn. Probeer eerlijk te zijn. Dat was de bel. De bel was als eerst. Ja. Het is A. A, ja. En dat is correct, burgemeester. Weer een punt voor de burgemeester. We gaan gelijk op... De het de tussenstand? Het sta... De tussenstand is 2 tegen 2. Oh, Spannend. Het staat gelijk. Ja, volgende vraag. We hebben een HEMA in Zandvoort. Maar wat zat er eerst in dat gebouw voordat het HEMA werd? Was dat A, een discotheek? B, een lunchroom? Of C, een hobbywinkel? De burgemeester... Ik denk een lunchroom. En dat is helemaal goed gedacht. Het was lunchroom Rinkel. Rinkel, oké. Okay. Daarom heb ik die bel. <laughs> goed, nog drie vragen te gaan. Het uh, wordt spannend. Oh, stand is drie man, man, tegen man. twee. Hoe heette de afgang vroeger naar het strand... wat nu het badhuisplein is? Was... Strand weg. En dat is goed. Zes, ja. ja. Nou, Dat is wel een applausje waard. Heel snel Geen idee. Geen idee. Heel goed. Dan nog twee vragen. Wanneer reed de eerste trein naar Zandvoort? Was dat in 1989, 1881 of 1781? De burgemeester als eerste. Is, uh, volgens mij 1881. Correct. Uh -huh. Ja, en daarmee loopt de burgemeester uit Dan 4 tegen 3... Nou is het wel de vraag natuurlijk. We hebben nog maar één vraag te gaan. Wat doen we met de gelijke stand? Nou, Krijgen we dat mee een drie personen? Ja, dan, ja. dan wel. Okay. Ja. Lekker. Goed. <lacht> ja. Maar Van Haafden eet heel veel. hè? Dus, <lacht> <lacht> <lacht> je moet je wel echt dubbel inkopen. kopen. Hij krijgt gewoon een sandwich, Klaar. <lacht> oh, daar <lacht> De laatste vraag, die gaat ook over het openbaar vervoer naar Zandvoort. En wel over de eerste tram. Wanneer reed de eerste tram naar Zandvoort? Was dat in 18... 1889. En correct. Ja, we hebben een gelijk spel, Roy. Het ja, en dan uh, het, gaat het ons kosten. In ieder geval, jullie gaan gezellig lunchen met uh, de, onze presentatrice Tolly ten Bij de automatiek. Ja. <laughs> Bij de automatiek inderdaad. Bij de automatiek inderdaad. Burgemeester, ja. David Molenburg, wethouder uh, Remon van Gefeliciteerd. Uh, ik, uh, ik, ik sta versteld van alles wat jullie weten. We hadden niet verwacht dat, uh, ah, dat jullie zo alert zouden reageren op al die vragen en de, de correcte antwoorden. Uh, ik vond ze goed bedacht van Freek. Ik bedank hem ook. Zeker weten. Nou, ook ze namens ons. Ja, ja. Het was weer leerzaam. Ja. Hierbij willen we jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Voor jullie bedrukke agenda, hoorden we. En uh, ja, tot snel, zullen we zeggen. Nou, ja, succes met jullie uitzending ja. uh, op Dank jullie wel. Ja, dames en heren. En uh, ja, met deze klanken van Patrick van Kessel zijn wij aan het einde gekomen van uh, Lokaal Kabaal. En um, met in uh, ja, Inside. Het uh, laatste uurtje van Lokaal Kabaal, Dolly. Ja, wat jammer hè. Het is weer veel te kort. Veel te kort. <tied>